see We'll be Het ritme van ZFM via de kabel op 104,5 en in de ether op 106,9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is onderduik Nederwit met het NOS journaal. Noodweer op het Italiaanse eiland Sicilië heeft aan zeker 13 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn mensen van wie het huis werd bedolven onder modderstromen. Een van de doden werd in zijn auto door de modder verrast. In de stad Messina in het noordoosten van Sicilië viel 230 mm regen in drie kwartier. Ook andere plaatsen in de regio zijn zwaar getroffen. Veel wegen zijn weggespoeld. Daarin worden veel gewonden over het water naar het ziekenhuis gebracht. Ook vandaag is het lastig om geld over te boeken via de site van de DSB-bank. Telefonisch overboeken lukt wel. Volgens een woordvoerder is extra personeel ingezet om de capaciteit van de website te vergroten. De site wordt meer bezocht dan normaal... DSB sprak opnieuw tegen dat klanten massaal geld willen opnemen. De site liep gisterochtend vast nadat beleggingsadviseur Pieter Lakeman... klanten had opgeroepen hun geld bij DSB weg te halen. Volgens DSB is de site vastgelopen door een aanval van hackers. Eigenaar Dirk Scheringa was vanochtend bij de presentatie van de DSB-schaatsploeg... maar is vandaag niet beschikbaar om vragen te beantwoorden over de bank. De politie heeft vier mannen opgepakt voor een gewelddadige overval op een juwelier in Rotterdam... De mannen uit Letland, Litouwen en Polen werden opgepakt in hun woningen in Rotterdam en Ridderkerk. De overval was eind juli. Het was de veertiende keer dat de juwelier werd overvallen. De twee eigenaren, een echtpaar, werden geschopt en geslagen, vastgebonden en van de trap gegooid. De vrouw brak twee ruggenwervels en lag zes weken in het ziekenhuis. Dan het weer bewolkt en af en toe regen of motregen, vooral in het noorden, maximaal rond 13 graden. In het weekend iets zachter, regenachtig en een stormachtige wind.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 Weer tijd voor de heetste lijst van Europa. De year Euro breakdown: iedere vrijdag hoor je hem tussen 3 en 5 hier op CFM Zandvoort. 19e jaargang dat wij het alweer doen. Aflevering 37 van de jaargang. Vandaag 2 oktober van 2009. De lijst bestaat dus uit 40 platen waarvan er deze week 15 een plaatsje of meer zullen stijgen. 4 blijven zitten waar ze vorige week ook zaten, 18 dalen. Nou, er 3 over en die 3 die komen alle 3 dus nieuw binnen. De ...betekent dat ook drie platen de lijst hebben moeten verlaten. Na 19 weken is het Lady Gaga met haar Love Game die verdwijnt uit de lijst. Beyoncé met Sweet Dreams houdt het na 14 weken voor gezien. Een Coldplay met Lovers in Japan na 12 weken al uit de lijst van Europa. Ook 12, maar dat is dan het aantal plaatsen dat Mika stijgt met We Are Golden... ...en daarmee de snelste stijger van deze week. Hij staat nu drie weken in de lijst. Cascada Effectuate the Dancefloor zakt er 9 en uh, zakt daarmee het snelst van allemaal... 12 weken lang alweer in de lijst. En het langst genoteerd, dat zijn David Guetta en Kelly Rowland. Love Takes Over staat ondertussen alweer 18 weken in de lijst van Europa. Die plaat die stond vorige week nog op nummer 37. Maar in de 18e week is er verlies voor David Guetta en Kelly Rowland. En zakken ze naar 39. Nummer 40, daar beginnen we niet mee. Maar dus met 39. Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. Nummer 40 was het trouwens voor Green Day met 21 Guns, ook twee plaatsen verlies. Dit is David Getta. David Guetta samen met Kelly Rowland, hun grote hit Love Takes Over. 18 weken lang in de lijst van Europa, het langst van allemaal deze week. En 2009 lijkt het toch een beetje een jaar van vernieuwing te worden. Veel artiesten gaan dit jaar voor een nieuwe sound. En een gezonde dosis muzikale ontwikkeling, dat moedigen wij natuurlijk alleen maar aan. Country-zangeres Carrie Underwood is voor haar nieuwe single ook van haar bekende pad afgeweken. Het nummer Cowboy Casanova bevat een stuk meer pop-elementen dan haar voorgaande singles. Daardoor klinkt het allemaal net wat aanstekelijker en toegankelijker voor het grote publiek. En dat merken we meteen op het moment dat de single is uitgekomen. De country-stempel die zit er nog wel zeker op hoor op de nieuwe single van Carrie Underwood. Maar blijkbaar zijn toch de mensen die van de popmuziek houden meteen aangetrokken tot uh, dit nieuwe nummertje. Cowboy Casanova van Carrie Underwood doet het meteen goed in geheel Europa. En komt daardoor ook meteen binnen in de year breakdown. Zij doet dat deze week op nummer 38. De eerste nieuwe binnenkomer van deze week is in handen van Carrie Underwood. Cowboy Casanova komt binnen op nummer 38 deze week. Nummer 37 is dan weer uh, verliesplaatsen. in totaal voor Eer Raymond en de Pussycat Dolls met Yeho. 17 weken lang staan ze nu alweer in de lijst. De nummer 36 Agnes Release Me levert ook drie plaatsen in. En datzelfde geldt voor de Kings of Leon met Notions zakkend van 32 naar 35. En op 34 komen we dan een 22-jarige Roemeen tegen. Edward Maya... Zijn start in de muziekwereld was misschien niet uh, ja, al te... Ja, een beetje suffig eigenlijk, moeten we zeggen. Op zijn negentiende produceerde hij de Roemeense inzending... voor het Eurovisie Songfestival. Maar de ervaring daar, uh, daarvoor was natuurlijk superhandig. En Maya begon al snel aan de weg te timmeren in de muziekwereld. Vorig jaar mocht hij het album van Accent produceren. Een grote Roemeense band uh, die we nog wel kennen. Van de single Kylie... Dat is eigenlijk de enigste single volgens mij die ze in Europa uitgebracht hebben. Of in ieder geval wat een hit geworden is. En Edward die vond het waarschijnlijk tijd om zelf eens in de schijnwerpers te gaan staan. En dat doet hij in één keer ook zeker met zijn nieuwe single Stereo Love. Hij doet dat trouwens niet alleen. Hij heeft de eveneens Roemeense Vicky Jigulina gevraagd om wat stukjes in te zingen op deze single. Edward Maya en Vicky Lugina komen met Stereo Love deze week dus nieuw binnen in de Euro Breakdown. Zij nu dat in één keer op nummer 34. Stick to the top, on my way to the top. Yeah. Uh, Pit got a lock from Goose to the Lox. Yeah. Uh, RIP are big in pocket, yeah. uh, that he's not, but damn, he's hot. <laughs> Label flop, but Pit won't stop. Got her in a cockpit playing with this. <laughs> <laughs> Now, watch me make a movie like Albert Hitchcock. I <laughs> enjoy it. Tijdje niet meer gehoord tijdens de breakdown. Pitbull, I know you want me. 14 weken lang staat hij nu in de lijst. Zak het van 26 naar 33. Vorige week zakte hij ook al toen van 24 naar 26. Langzaamaan is hij dus uh, helemaal aan het wegzakken in de lijst van Europa. Als je het afgelopen jaar in Australië geweest bent, dan ken je de hoogste nieuwe binnenkomen van deze week zeker al. Downonder was de track Cat Shaky een van de grootste hits van de afgelopen zomer. Na Australië ging Engeland los op de track en nu is heel Europa dus aan de beurt om te shaken op deze plaat. En van wie is die dan? De Ian Caron Project. Je weet wel, Ian Carrey die eh, eerder de dansvloeren wist te vullen met onder andere Keep On Rising. Ian heeft wereldwijd al heel wat miljoenen cd's weten te verkopen. En daar komen er zeker nu nog een paar bij. Zijn nieuwe single Cat Shaky komt dus deze week binnen in de Year Breakdown. Hij doet dat één plekje hoger dan Pitbull. Die vonden we namelijk op 33. De Ian Project met Cat Shaky vinden we deze week op 32. It is. It's like this. Waiting for a trick from your brother. You can. See Carrie Project. Shaky. Deze week komen ze nu binnen op nummer 32 Zometeen Sean Kingston met Fireburning Maar eerst gaan we even kijken naar wat we allemaal al gehad hebben Onderaan de lijst twee plaatsen verlies voor Green Day 21 Guns, 13 weken in de lijst zakkend naar nummer 40 Ook twee plaatsen verlies voor David Guetta en Kelly Rowland Love Takes Over zak van 37 naar 39 Maar met 18 weken wel het langst genoteerd Carry On The Woods, Cowboy Casanova... ...komt nieuw binnen op nummer 38. Ian e. Raymond en de Dolls met Yeho... ...in hun 17e week zakken ze van 31 naar 37. Agnes Release Me, nu 14 weken in de lijst... ...zakkend van 33 naar 36. En ook drie plaatsen verlies voor de Kings of Leon... met Notions, 11 weken in de lijst... ...zakkend van 32 naar 35. Edward Maya, featuring Vicky Lugilna. Stereo Love, komt nieuw binnen op nummer 34. Pitbull I Know You Want Me... ...14 weken in de lijst, 7 plaatsen verlies... ...komt terecht op 33... The Ian Carey Project, Cat Shaky, op nummer 32 nieuw binnen. Nummer 31 is er dan voor Anna Grace. Let the feeling go, staat nu 15 weken in de lijst en zakt 4 plaatsen naar beneden. Twee plaatsen verlies voor de Killers. The world we live in zakt naar nummer 30 in de 12e week. Ik zei net al zometeen Sean Kings, en nou die gaat in zijn tweede week namelijk van 36 omhoog naar nummer 29. Somebody call 911. Shotty fire burning on the death floor? I in the sun in the south of Spain Got me soon as I walk through the door oh. My pocket started ticking a lane The way she drop below that thing Got me wanna spend my money on her I can't To blow that crazy fame Nieuwe single van Sean Kingston, Fireburning, deze week op nummer 29. ZFN, Westkust, vandaag heeft de bolking wederom de overhand en eerste kans op een buitje. Later in de middag blijft het wel droog, maar wel overwegend bewolkt. De wind waait uit het noordwesten en is over land meest matig aan zee zelfs vrij krachtig. De temperatuur zal vandaag niet hoger oplopen dan 14 graden. Komende nacht krijgen we dan met een warmtefront te maken, dat behoort bij een depressie. En daardoor is het bewolkt en valt er wat regen. De zuidwestenwind neemt flink in kracht toe en over land waait het daardoor matig tot vrij krachtig. Aan zee kan het zelfs stormachtig gaan worden. De temperatuur daalt naar een graadje of 11. Morgen zitten we dan in het zogenaamde warmtesector van Zorren. Dan heeft de bewolking nog steeds de overhand. Dus kans op wat gespetten en de zuidwestenwind die waait uh, stormachtig. De temperatuur loopt dan op naar een maximale 17 graden. Zaterdagavond passeert het koufront van dan en daardoor is het nog steeds bewolkt en komt het tot enkele buien. De stevige zuidwesten draait naar het westen en is uh, vrij krachtig. De temperatuur daalt naar ongeveer 11 graden. Zondag zijn er weer wolkenvelden, maar zo nu en dan is er ook wat ruimte voor de zon. Er kan een klein buitje vallen, maar de meeste tijd zal het wel droog blijven. De temperatuur loopt dan weer op naar een 15 graden. In de nacht naar maandag hebben we dan weer een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 9 graden. Maandag blijft het ook droog en een afwisseling van wolkenvelden en af en toe zonneschijn. Na maandag wordt het weer lekker wisselvallig uh, herfstweer. Af en toe schijnt de zon, maar het draait voornamelijk uh, om buien de komende week. Dan staat het vast in de regio op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Diemen en Muiden daar twee. A4 Delft richting Amsterdam. Tussen knooppunt Hoeverdorp en knooppunt de 3. drie. En twee op de ring van Amsterdam. Dat is de A10 Koenplein richting Waterglasmeer. Tussen Osdorp en de Rij 3. En op diezelfde A10 dus de Nieuwe Meer richting Koenplein. Tussen de afrit Haarlem en knooppunt Koenplein. Daar staat ook nog eens drie kilometer file. De nummer 27 is voor Whitney Houston Million Dollar Baby. Vorige week kwam zijn binnen op nummer 34. Nieuwe single van Robbie Williams, Boeddhies. Vorige week kwam wij een nieuw binnen op nummer 30. Deze week wint hij in één keer 8 plaatsen en gaat hij omhoog naar de 22. En tijdens de single van Whitney Houston net uh, liet de techniek ons een klein beetje in de steek. Ongeveer halverwege stopte het nummer ermee. Had hij er geen zin meer in. Million Dollar Bill staat nu uh, twee weken in de lijst. Vorige week op 34. En deze week uh, pakt ze 7 plaatsen wint, gaat ze naar 27 toe. Colby Calé Falling For You staat op 26 deze week. Flowrider White The Gordon Sugar vinden we op 25. En een plaatsje boven Robbie Williams met zijn boerdersje vinden we Lady Gaga met haar nieuwe single. Met AA Nothing Else, I Can Say staat ze ondertussen al drie weken in de lijst. Vorige week nog op 24, deze week gaat ze omhoog naar 21. Single van Lady Gaga. Hey, hey, nothing else I can say. Zometeen Cobra Starship. Mika hoor je ook nog voor het nieuws. Maar eerst gaan we weer even kijken naar wat we gehad hebben. The Killers The World We Live in staan nu 12 weken in de lijst. Vorige week op 28, deze week zakkend naar 30. Sean Kingston Fire Burning staat nu 2 weken in de lijst en gaat 7 plaatsen omhoog naar 29. Cascada, Effectuate the Dance Floor, 12 weken in de lijst, zakt 9 plaatsen van 19 naar 28. Whitney Houston, Million Dollar Bill gaat dus omhoog, 7 plaatsen in de tweede week naar 27. Colby Calais, Falling For You, zakt van 25 naar 26. Flowrider Rida, White and Gordon met Sugar staan nu 14 weken in de lijst en zakken van 22 naar 25. Lisa Dixon met Breed Slow, uh, zakt ook weg, van 18 zakt ze naar 24 in de 12e week. Smee Denters, Oude Heer ook 12 weken in de lijst. zak van 21 naar 23. Robbie Williams, buddies, 2 weken staat in de lijst. 30 vorige week, deze week naar 22. En Lady Gaga hoorde je: Hey, hey, nothing else. I can say, Staat 3 weken in de lijst. Hij gaat van 24 omhoog naar 21. De nummer 20, dat uh, is er eentje die nu 5 weken in de lijst staat. Caro Elmerad met Back it up gaat van 23 omhoog naar nummer 20. De vierde week dat zij in de lijst van Europa staan. En zij zijn dan uh, Gabby Saporta, Ryland Blackiston, Alex Suarez, Victoria Asher en Netta Navarro. En dan hebben we het over de Cobra Starship als je dat allemaal bij elkaar gooit. Good Girls go Bad staan nu vier weken in de lijst. Vorige week stonden zij nog op 20. Deze week gaan ze omhoog naar nummer 19. En wij gaan uh, rustig verder met de lijst van Europa. Mika, we are golden. Drie weken staat hij nu in de lijst. Van 29 gaat onze zingende Libanees omhoog naar uh, nummer 17.